Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Russische spion die vorig jaar Nederland probeerde binnen te komen... is in de VS aangeklaagd voor spionage en fraude. Hij woonde een tijdje in Washington... en zou daar informatie hebben doorgespeeld aan de Russische inlichtingendiensten. In Nederland wilde hij stage lopen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. In IJmuiden zijn gisteravond een vrouw en haar hond doodgereden door een auto. De bestuurder ging er daarna vandoor. Korte tijd later werden drie mensen aangehouden die zich op het politiebureau hadden gemeld. Ook is er een auto in beslag genomen. ProRail zegt dat het steeds veiliger wordt op het spoor. Vorig jaar vielen er bij aanrijdingen maar twee doden. Het laagste aantal in jaren. De spoorbeheerder zegt in de Telegraaf wel dat het aantal mensen dat bij de rails loopt omlaag moet... Vorig jaar waren er ruim twee keer, bijna aanrijdingen, twee keer zoveel bijna aanrijdingen als het jaar ervoor. In de VS is Gordon Moore overleden, medeoprichter van chipproducent Intel. Hij wordt gezien als drijvende kracht achter de digitale revolutie in de 20 e eeuw. Ook is hij bekend van de wet van Moore, de voorspelling dat het aantal transistors op een chip elke twee jaar verdubbelt. Gordon Moore was 94 jaar. In Duitsland is voor het eerst een lid van de extreemrechtse Rijksburgerbeweging veroordeeld. De man moet tien jaar de cel in voor poging tot moord omdat hij een politieman aanreed. Dat gebeurde vorig jaar toen de man van 62 aan een verkeerscontrole wilde ontkomen. In Nederland zelf al is de kwalificatie voor het EK van volgend jaar slecht begonnen. In Parijs werd met 4-0 verloren van Frankrijk... Ponscoach Koeman miste veel spelers door blessures en ziektegevallen. Maar vond dat geen excuus. Hij sprak van een ondermaatse prestatie. Het weer. Af en toe zon, maar ook buien met soms hagel en onweer. Er staat veel wind en het wordt vandaag een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 showing